Zes uur onderduiven wit met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft België gewaarschuwd... dat de nationalisatie van de Dexia-bank kan leiden tot verlaging van zijn kredietstatus. België heeft al een hoge staatsschuld... en Moody's maakt zich zorgen over de effecten van de nationalisatie op de staatsbalans. Dexia zit in de problemen door haar miljardenportefeuille aan Griekse staatsobligaties. Voor het eerst heeft president Obama een hoge politicus... uit een van de Arabische lentelanden ontvangen in het Witte Huis... Het is premier Sepsi van Tunesië waar de Arabische lente begon. Obama prees de democratiseringspogingen van de nieuwe Tunesische regering. Ook sprak hij met septie over economische hervormingen. In het centrum van de Libische stad Sirte zijn zware gevechten aan de gang tussen troepen van het nieuwe bewind en Gaddafi-aanhangers. Daarbij worden zware wapens ingezet en de aanhangers van de verdreven dictator zetten sluifschutters in. Er zouden twaalf doden zijn gevallen. Sirte is een van de laatste Gaddafi-bastions. In de Westerschelde is een transportschip voor auto's aan de grond gelopen. Het 209 meter lange schip was onderweg van Antwerpen naar Dakar. Hoe het uit koers is geraakt is nog niet bekend. De betrokken hulpdiensten overleggen over hoe het schip moet worden vlot getrokken. Een veiling van persoonlijke spullen van de legendarische acteur John Wayne... heeft 5,3 miljoen dollar opgebracht. Veel meer dan verwacht. Zo verwisselde de baret die hij droeg in de film The Green Berets... voor meer dan 179.000 dollar van eigenaar... John Waynes ooglapje uit de film True Grid werd afgehamerd op bijna 48.000 dollar. Oranje heeft ook de op één na laatste kwalificatiewedstrijd gewonnen. Tegen Moldavië werd het 1-0 door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Het Nederlandse aftal is nu groepshoofd en ontloopt daardoor bij het EK van volgend jaar andere sterke landen. Dinsdag speelt Nederland in Zweden de laatste poolwedstrijd. Dan het weer, afwisselend bewolking, zon en buien, middagtemperatuur 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Sertogenbos richting Maastricht is dicht... tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Batadorp. Na verwachting is de weg over een uur weer vrij. En dat was de verkeersinformatie. Na een beroerte ben je niet meer wie je was... terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Meer weten over vermoeidheid na een beroerte? Vraag het gratis informatiekaartje Vermoeidheid aan...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 Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het vijfde en laatste uur van Nachtvluchten van zaterdag 8 oktober 2011. In dat uur draagt de welluidende titel Vitale Vrouwenmaand... Vijf zaterdagen lang pittige dames met respectabele carrières en leeftijden. Vrouwen met karakter, uitstraling, talent, doorzettingsvermogen en levenslust. Nachtvluchten gaat op zoek naar hun drijfveren, onzekerheden, krachten, dromen, angsten en emoties. Persoonlijke verhalen in de optrekkende nevelen van het ochtendgloren. En onze tweede vrouw van het formaat is Merel Christina Lazeur. Ze kwam op 29 oktober 1934 ter wereld als eerste dochter... van het beroemde acteurskoppel Mary Dresselhuis en Kees Lasseur. Merel verkoos het ballet boven het toneel... volgde een klassieke dansopleiding in Parijs... en vertoonde haar kunsten bij het Scapino Ballet. Toen ze zelf moeder werd, maakte Merel een carrière-switch. Ze ging aan de slag als televisiepresentatrice, producer en journalist. Dit laatste onder meer voor NRC Handelsblad. Ook op maatschappelijk gebied liet deze dynamische dame van zich horen. Ze bekleden het voorzitterschap van de Vrienden van het Nationale Ballet en de Stichting Vrijwillig Leven. Wij zijn vereerd dat deze met recht vitale vrouw ervoor kiest om vanochtend bij ons te gast te zijn. Welkom, Merel Lasseur. <laughs> Dankjewel. <laughs> ochtendmens? Een ochtendmens, ja. Ik ben een ochtendmens, ja? maar dat wil natuurlijk niet zeggen... 10 over 5 uh, gehaald worden. Dat is, dat is, wel dat heel, is onmenselijk, uh, ja. ja. Dan moet je echt enorm ijdel zijn als je dat doet. Ja, ben je dat? Nee. Nee? Okay. Nou ja, goed. Je bent in elk geval een uh, goede reis gehad. Ook het wakker worden alle, ging... Alles maar. in orde, alles ja. in orde, ja. Oh, fijn, ja. Uh, geboren, vier, nee, 29 oktober 1934. Dat dus, is uh, gauwjarig, over ja. een paar weken. Ja, gisteren alle voorbereidingen voor de partij getroffen. ja. Ieder, ieder jaar uh, lunchen met mijn 26 uh, vaste vrienden. 26? 26, ja. Ik bedoel, uh, niet dat ik die ieder, allemaal iedere dag zie het hele jaar door. Maar juist één keer per jaar komen we altijd op de zondag... die het dichtst bij mijn verjaardag ligt... Uh, Gaan we met z'n allen lunchen. Ja, gezellig. Ja, dat is een vaste prik. Soms word ik al in mei opgebeld of ik al weet op welke zondag het zal zijn. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Ja, ja precies. Ja. En, uh, 26 vrienden, wat zijn dat vrienden die uit, uit je hele carrière stemmen? Stammen ja. uit je hele leven? Uit alle, uit, uit alle windhoeken. Um, privé en uh, van het werk en... Uh, ja, en ook um, veel, van, uh, veel van mijn vrienden uh, zijn in Frankrijk komen wonen. Ik heb twee, ja, 32 jaar geleden een huis gekocht in Frankrijk. En veel vrienden kwamen dan logeren. Die keken daar rond. In die tijd was daar, had er nog niemand een huis in Frankrijk, zou ik maar zeggen. En die zeiden dan: Dit willen wij ook. Dus ik, ik woon daar in Frankrijk als ik daar de zomers ben, omringd door. Allemaal vijf veilige kilometers weg, maar mm. dan omringd door vier, vier vriendenstellen, vriend, vrienden van me. Dus het is heel gezellig altijd. Ja, leuk. En waar is dat in Frankrijk? Uh, in de buurt van Avignon, in de Vaucluse. In de, ja, in de oh, prachtige streek. Maar de, vroeger, kwam de, vroeger was er nooit een toerist. Ik weet wel dat ik een, op een dag thuis kwam en zei. Ik heb een Zweedse auto in het dorp gezien. Nou, iedereen viel echt. Nou, waar waren we ontdekt. En nu kom ik thuis en ze zeg: ik heb een Franse auto in het <laughs> dorp gezien. Ja. Het is echt. In, in, de, in de zomermaanden is het echt een beetje, een beetje ja, treurig geworden. Wij waren afgelopen zomer ook daar in de buurt. En we wilden een dagje naar Avignon. Uh, maar daar, daar, je kwam de hele stad je, je kwam er niet in. Dus zijn we zijn toch maar onverrichte zaken teruggekeerd. Nee, dat is, dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, goed, er is niks aan te doen. en Je ziet wel dat die buurt heel, heel welvarend is geworden. Er was vroeger niet eens één restaurant in het dorp. Nu, nu, nu weet je niet waar je kijken moet, zo verschrikkelijk veel. en ja, ja. Uh, nou ja, Dat blijft toch een heel dierbare plek. En, en in april, mei, juni en september... ik kom er nu net weer vandaan... is het er zo ongelooflijk... Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Is het een, een, een wijndorp? Nee, het is, het is helemaal geen wijndorp. Het was, het was een, een beetje een oud, gammel stadje. En doordat er een antiekmarkt was is het helemaal opgestuurd in de vaart der volkeren. En nu is het echt uh, overal verschrikkelijke... Uh, hoe heette die dingen? Uh, souvenirwinkels met uh, Provensaalse poppen. En dat soort dingen. Vroeger waren er alleen maar bakkers en apotheken. En nu is het echt... Uh, nou ja, het is een beetje, beetje jammer, maar ik gun het het dorp natuurlijk ook wel. Dat ze ja. zo, het, is, het is enorm veranderd in, in die 32 jaar. Onvoorstelbaar veranderd. De vooruitgang noemen ze ja, dat. Ja, ja, ja. <laughs> en ik zit dan en buiten, dus ik heb er ook geen last van. Ja. Nou, uh, mooi. Uh, uh, welkom in, uh, in Hilversum. Dat ja, is dan ook een uh, leuk uh, dorp. Ook geen wijndorp. Dus, uh, nee, absoluut niet. Nee, uh, Hoewel ik wel me herinner dat er vroeger behoorlijk veel wijn gedronken werd. In dat, uh, dat is weer uh, iets anders. Dat, ja. uh, het een hoeft niet per se iets met het nee. ander te maken. Nee. Uh, geboren op 29 oktober 1934, dus je wordt uh, 77. Uh, nou, uh, het... ik geloof 78 toch? Is dat zo? 34? Nee. nee, dan loop je een jaar vooruit. Echt waar? Word ik pas 77? Ja. ja. Ik zit dit niet te spelen hoor. Ik bedoel echt, ik dacht dat ik 78 werd. Nou, nee, uh, nee, 2011. Uh, ja, je hebt gelijk. Ja. Ja? ja? Nou ja, goed, als we geen gelijk hebben, dan is het dat, een beetje vroeg. Maar dat, nou, va dat valt dan weer mee. Ja, dat valt weer mee, toch? Ja. Dus hoef je maar 77 kaartjes uit kaarsjes uit te blazen. Ja. Als straks die 26 vrienden... Ja. En die brengen ook cadeautjes mee? Um, of heb je alles al? Ja, ja soms wel. Ja. Maar soms, ik heb nu een parasol gevraagd. En zo hoeft niemand na te denken. Alleen één mens hoeft het te kopen. Maar, ja, ja. Ja. ja, dat je niet 26 parasols krijgt. <laughs> straks. Dat is, zou ik zou niet dat weten waar ik je, die moest laten. Nee. Je overdreven, ja. <laughs> um, wat, wat, wat weet jij van je geboortedag? Van mijn geboortedag? Mm -hmm. Nou... Oh, daar vraag je me wat. Nou, eigenlijk niet veel behalve dat mijn moeder thuis beviel, geloof ik. Ja, dat was toen nog allemaal heel eenvoudig. En een vrouwelijke uh, arts had. En daar heeft ze, geloof ik, verschrikkelijk tegen gescholden. Omdat het er, denk ik, behoorlijk tegenviel om een kind te krijgen. En... en hulpmiddelen in de trant van ruggeprikken of dat soort dingen. Dat bestond nog niet. bestond ja. absoluut nee. nog niet. Dus um, dat, dat is het enige. Ik weet wel uh, de geboorte van mijn zusje, want dat is precies vier weken later. We zijn allebei op een zondag geboren. En dat weet ik nog wel, dat ik toen met mijn vader de deur uitgestuurd werd. je voorlichting over waar kinderen vandaan kwamen. Dat bestond ook nog nee, helemaal nee. niet. Dus... Dus zei werden, vier weken later, maar dan natuurlijk ook uh, nog wel met een aantal jaar. Ja, natuurlijk. Ja, nee, precies. Maar um, dat, wij werden toen het huis uitgestuurd. En dat, dat weet ik nog altijd. Als ik naar Haarlem rijd, weet ik nog dat ik daar met mijn vader over die weg reed. En dat we naar vrienden in, in Ardenhout gingen of zoiets dergelijks. Toen ik terugkwam, dat ik toen een zusje had. Maar ja, ja, ja. ik weet ook helemaal niet meer of me dat puzzelde waar dat vandaan kwam of zo. Ik was er heel, heel tevreden mee. En, um, maar dat je van mijn eigen geboortedatum, <laughs> zoals je begrijpt, weet nee, ik nee. niet veel meer. Behalve dat mijn moeder dat wel eens vertelde, dat die ja, dokter, ja, ja. dat ze die zo onbeheersd had uitgescholden. Ja. En uh, jou, jouw zus Petra Lasseur, die is vijf jaar jonger, geloof ja, ik. Hè? Precies ja. vijf jaar jonger. Ja. Ja, ja. Um, dus, dus jij was al wel. Uh... Ja, je had al de plaats in, in, een plaats in dat gezin uh, ingenomen. En er komt er ineens een zusje bij. Dat kon je wel zeggen, ja. ja. En, um, nou ja maar ik vond een uh, zusje enig. Ik was ook helemaal niet jaloers of zo. Daar, daar kan ik me althans niets van herinneren. Nee. Nee. Ja, dus waren er natuurlijk uh, ja, bekende Nederlanders, zouden we nu zeggen. Uh, beroemde acteurs. Uh, Meri Dresselhuizen en Kees Lasseur. Um, Hadden zij wel tijd om, uh, om kinderen op te voeden? Um, ja. Nou, mijn moeder was wel. Dat is, dat is, ja. Mijn vader die voedde überhaupt niet op. Want vaders deden niet mee in die tijd. En mijn vader was gewoon een, een, uh, ja, die was een acteur en die, had, die leidde een toneelgezelschap in die tijd. Het centraal toneel. Dus van opvoeden van mijn vader heb ik, heb ik niet veel herinneringen aan. Behalve dat hij me later altijd leerde dat ik op tijd moest zijn. En schone nagels moest hebben. Maar dat was toen ik, toen ik veertien was of zo. Maar um, nee, mijn moeder was zeer... Uh, um, ja, die was zeer aan ons gehecht. En zeer uh, uh, bezig met, met haar manier van opvoeden. kan je later nog wel vraagtekens bij zetten. Maar, goed. maar wij hadden een kinderjuffrouw thuis. En die heeft, die heeft uh, wij moeders leven in die zin gered. We werden echt wel door, door ene juffie, werden wij, uh, werden wij opgevoed en in toom gehouden. Mijn moeder was meer voor de thee en de koekjes. <lacht> nou, ook belangrijk, maar... Heel belangrijk, maar... Je, maar, ja. je zegt in toom gehouden, waar jullie zo, uh, zo wild. Nee, nee, nee, maar ik bedoel meer gewoon van... Ja, van die, die, die dagelijkse dingen. Van wat je aan moest naar school. En dat je bepaalde dingen niet aan wou. En, en, en, en daar, daar bemoeide mijn moeder zich totaal niet mee. Bovendien, die naar school, als wij naar school gingen, sliep mijn moeder nog. Want die ja, had altijd het, gespeeld. Ja, ja. We moesten s'avonds... Nee, dus het, uh, uh, de, de, de, de dagelijkse beslommeringen. Vooral ook het koken en het eten en al dat soort dingen. Dat deed allemaal onze juffie. Waar we, waar we ook zeer aan gehecht waren. En... Um, en mijn moeder had ook die hele carrière al dan in die tijd niet kunnen doen... als deze rots in de branding er niet was geweest. Nee. En uh, ja, hoe, hoe, hoe was dat? Jouw ouders waren dus... Uh... Ja, bekend, beroemd. Ik ja, nou, ja daar moet je je niks bij voorstellen in die tijd, want er was geen televisie. Nee, maar, dus die waren ja. wel bekend, maar het is niet te vergelijken met nu. Bedoel, we, we, mijn moeder kon gewoon over straten. Er was nooit. De, ja, in de buurt kenden ze er. En, en liefhebbers, maar mm -hmm. wij konden gewoon rustig uh, uh, uh, alles doen zonder dat er ooit fotografen zoals nu, be ik bedoel het idee, bestond ja, gewoon helemaal niet. De maar ik weet nog dat toen, toen de televisie begon, dat toen natuurlijk ook die, die, die bekendheid groter werd. En ik weet nog dat ik voor het eerst met mijn moeder of voor het eerst, ik bedoel dat ik in die tijd met mijn moeder naar de Bijenkorf ging en dat we ineens overal dat gesis, want ze heette Dresselhuis, zit er veel essen in en dat we ineens merkten toen, dat het dat de bekendheid verdriedubbeld was... omdat mensen uh, daar hadden zien spelen op de televisie. En dat was een, een, een, uh, was een hele ommekeer. Want vanaf dat moment was het, al door, was het natuurlijk ook vaak heel vervelend... Mm -hmm. dat, je, uh, dat je moeder herkend werd. Ja, mijn vader, die was... Mijn vader is, is uh, gestorven toen hij 60 was. Dus daar heb ik dat niet zoveel mee meegemaakt. En bovendien, mijn vader was in Den Haag. Inmiddels waren ze al lang gescheiden. En mijn vader woonde in Den Haag. En daar, um, ik ging nooit met mijn vader naar de bijenkorf, om maar eens iets te noemen. Ik ging met mijn vader naar het theater en weer terug. En eten en weer terug. Maar ik niet, niet, kwam nooit op plekken waar je dat. Niet shoppen dat, met je vader? Dat, je daar last van had. Maar ik weet wel dat, we, dat, dat, dat dat een heel markant punt was toen, toen de televisie begon. Toen begon ook de, de grotere bekendheid. En dat wij dat ook vervelend vonden. Ook, ook als kind. Ja, nou ja, kind. Ik bedoel, euh, toen was ik. Nou ja, dan was je dan misschien was ik al. 14 of 15 ja. of zoiets dergelijks. Maar, uh, en, dat, uh, en ik moet dat toch niet aan denken. Dat zoals nu. Dat, dat, dat overal. Uh, fotografen staan en, en, en dat je in alles gevolgd wordt. Ge het lijkt me iets verschrikkelijks. Ja. Echt verschrikkelijk. En wat vond jouw moeder daarvan? Oh, we lachten er ook vaak natuurlijk om. En, ja, we verstopten ons in de bijkorp... in de kleedkamers. Alsof we, alsof, <laughs> ja, weet ik, in, in, hoe heette die? De paskamers. Nee, maar dan nou, mijn moeder vond het ook wel een beetje leuk natuurlijk. Het hoort misschien ook wel een beetje bij het, bij het vak. Ja, maar goed, dat was ze aanvankelijk natuurlijk... Nu weet iedereen dat als je een, een, een, een, een, een, in wat dan ook doet op televisie... en in de tijd dat er nog maar twee netten waren, was het helemaal natuurlijk... Je wist dat als er op televisie was, dan was het afgelopen met ja. de privacy. Vroeger had je geloof ik, uh, toen er nog maar één net zelfs uh, was... Ja. Toen had je op donderdagavond geloof ik, de vaste avond, avond. Donderdagavond was het toneel, ja, ja. ja. En dan was het op vrijdag... Uh, bzz, bzz, bzz. <laughs> maar dat, ja, dat lijkt me wel... Maar hoe was dat dan uh, op school? Uh, waren andere kinderen uh, die minder bekende ouders hadden... Waren die dan jaloers of hoe, hoe ging dat? Nou, dat kan ik me niet zo heel erg... Uh, ik weet wel dat toen die... Toen die, die uh toen die bekendheid nog niet zo manifest was, dat, uh, dan vond ik het wel enorm uh, deftig om met mijn moeder uh, op een foto in een blad te staan, begrijp je? Maar toen, uh, van later herinner ik me daar eigenlijk helemaal niet. Op de middelbare school, dat dat mijn klasgenoten interesseerde, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Daar heb ik helemaal geen herinneringen aan. Nee. School, uh, middelbare school, waar, waar heb je op school gezeten? Montessori Lyceum. In Amsterdam. In Amsterdam, ja. Maar de, daar, uh, de laatste twee jaar van die school was ik al enorm met ballet bezig. En interesseerde de school me eigenlijk nog wel bar weinig. Maar dat moet ik wel mijn moeder nageven. Die zei, alles goed, maar het moest wel afgemaakt worden. Ja, ja. ja. En um, nou, daar heeft ze, dat, dat heeft ze... IJzeren Heinig volgehouden. Terwijl ik echt de laatste twee jaar al veel liever gewoon permanent uh, gedanst had. Of ja, althans in een permanente opleiding was geweest. En um, nee, maar daar was ze onvermulbaar in. Ja, ja. Nou, dat is misschien maar goed ook. Ja, zeker. Zeker. <laughs> zeker, wat de talen betreft. Ja. Nou, dit is een mooi bruggetje naar uh, ons uh, historisch fragment. Uh, meestal uh, zoeken we een... Uh, Oh, ik heb hier ook de declaratie reiskosten. Die komt er straks aan. Dat is voor straks. Oh. Um, uh, we doen altijd, meestal zoeken we naar de, een, een, een historisch fragment van de geboortedatum van uh, onze gast. Um, maar in dit geval hebben we een uh, veel uh, toepasselijker uh, fragment gevonden... uit het uh, VARA-radioprogramma Staalkaart uit uh, november 1956... En dat is uh, Lotte Goslar en haar dansend cabaret ensemble. <laughs> en, en jij hebt bij haar uh, ja, uh, ja. les gehad? Of, uh, uh, nee, ik heb bij haar gedanst. Dat? Oh, jij ja, bent bij haar gedanst, ja. ja zij had een, een heel klein gezelschap. En zocht nog één danseres toen ze naar, een, naar Europa kwam. En toen heb ik auditie gedaan. En toen uh, ben, ik, ben ik daar een jaar mee heel Europa door geweest met dat gezelschap. Met Albert Mon. En ja, ben ja, bij ja. de enige ja. twee Nederlanders. Ja. Ja. Nou, we gaan even luisteren naar het uh, fragment en praten we daar straks verder over. Met deze muziek stelt Lotte Gosselaar elke avond zichzelf... en haar dansend cabaretensemble aan de toeschouwers voor. Dat zijn dan dus aan de Vleugel... Wil Hartingsveld uit Den Haag, but I speak English as well... Er zijn er twee danseresjes. bij de blond, bij de jong. De eerste is... Josie Lewis. Ik ben Engels, maar spreek een beetje Hollands, want mijn man is Nederlander Tom Kelling. De tweede komt van dichter bij huis, maar is ook al internationaal georiënteerd. Ik spreek ook Nederlands. Ik ben Els Roselaar en werd in Londen opgeleid door de Duitse dansmeesters die leden. Dan is er de lijster zelf, de dansparoliste Lotte Goslaar. Vroeger van het befaamde cabaret en nu Amerikaanse. Yes, I am Lotte Gosla and I'm so happy to be here again. Ten slotte is er de dansende conferencier Freddy Albeck. De Amerikaanse film kent hem als een volbloed Amerikaanse cowboy. Maar van zichzelf is hij een Deen. Zeg maar twee denen. Want hij meet twee meter. Hij wedijvert in mannelijke schoonheid met Fernandel, spreekt soms Deens, soms Engels en soms. Hollands probeert men wel een beetje. Je moet wel. Half van de inwoners in Hollywood is Hollands. Wim Zonneveld leeft nu al bijna een jaar. Wim Ibo was daar deze zomer. En Albert Moll was daar. En Keddy Klubbel En Max Tak. En enfin de hele sporen. Zo, nu kent u de hele sporen van deze groep. Wat ze doen kan ik u verder niet laten horen... want behalve Albert houdt iedereen zijn mond. Men danst. Men speelt pantomime. Men voert schetjes op. Schetjes die stuk voor stuk getuigen... van de tegelijk dichterlijke en clowneske levensvisie van Lotte Goslaar. Ja, dat was een mooie uh, <laughs> impressie van het uh, dansend cabaret als ja. Lotte Goslar. Um, ja, dansend cabaret. Uh, zij werd ook een uh, dansparodiste genoemd. Wat, hoe, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou ja, je, ja dat is het was toen moeilijk uit te leggen en het is nu ook moeilijk uit te leggen. <laughs> ja, zij was een. Ze danste kleine verhaaltjes solistisch en ook met partner of met, met um, er was een verteller bij dat was Freddy Aalbeck. die hoorden we ook eventjes hele lange deen en een um, wonderlijke man en uh, Albert Mol en ik wij waren eigenlijk de twee uh, dansers w wanneer was dat dit... Oh, dan moet jij kijken, want er staat er geen datum bij. Ja, ik, ik... Dit is uit 1956, dat nou, fragment. Nou, dat zal wel mee... eens toen geweest zijn. Ja. Ja, ja. Ik weet nooit data. Dus, maar... Oh, die schot je <laughs> dan ook niet meer vragen. Maar um, ik weet wel, dat ik, ik, st ik was toen nog in Parijs. Ik studeerde nog in Parijs. En toen schreef Albert me dat hij um, bij Lotte ging werken. En ik had inmiddels wel een beetje gezien in Parijs. En ik zei, hebben ze niet een kleedster nodig? Want dan, kom ik, dan ga ik wel mee als kleedster. Maar toen kwam ik terug, toen, toen euh, liet hij me weten. Ik kom als, ogenblikkelijk terug naar Nederland. Want ze zoekt nog een danseres. En het zou heel goed kunnen dat jij dat werd. En dat ben ik toen geboren. En ja, een wonder mag je wel zeggen. Ja, en toen waarom, zijn we... waarom? Hm? waarom een wonder? Nou ja, ik verwachtte het zo totaal niet. Ik, ik, ik, ja. ik was heel goed bevriend met Albert. Die kwam ook vaak naar Parijs als ik daar was. En, euh, dus het leek mij natuurlijk. Al, al sowieso enorm gezellig om met hem op reis te zijn... laat staan dat ik zijn collega werd. Nou, en dat, uh, dat ging heel goed. En dat, ja, dat werd een memorabele tournee, want um, Lotte was buitengewoon veel eisend. En um, wij noemden dat probekrank. In iedere uh, stad en in ieder theater waar we kwamen... we zijn werkelijk heel Europa door geweest dan moest alles weer van tevoren gerepeteerd worden. Dan moet dat bij ballet heel vaak... maar dat was bij ons nu werkelijk echt helemaal niet nodig. Dus we kregen er wel na een paar maanden al schoon genoeg van. Een hm. proberkant die... oefenziek? Of, uh, nou de... ja, precies. Ja. Er was alweer een theater, was alles uitgepakt... en dan moesten we alles weer gaan doen... terwijl er niets anders was Voor dit soort dansen was ook helemaal niet vereist... zoals bij het ballet dat je een half uur voor de voorstelling een straffe les hebt... waardoor je opgewarmd mm. wordt en alles en zo. Ik bedoel, een paar, uh, paar kleine oefeningen en dan kon je wel op. Het, het, het, hoefde echt, het was pantomime, het was, het was maar het was ook, ook wel dansen. Maar je hoefde er echt niet uh, geweldig voor op te warmen. En dus wij kregen het, een beetje, kregen het een beetje aan de stok met haar zo nu en dan. En toen kreeg ze ook... Geloof ik, ik moet even kijken of ik het dan goed weet. Zij kreeg toen, geloof ik, ook enorme ruzie met die Deense man. En Albert, die kreeg ook na een paar maanden er enorm genoeg van. Gezellig. Ja, dat <lacht> was <lacht> Nou ja, dat, dat, dat kwam vooral omdat ze voor hem geen leuke nummers had. Hij had niet genoeg succes. En dan, dan kon hij ook behoorlijk eh, recalcitrant worden. Dus het, het was een. Een, een wonderlijke tournee. En in Heidelberg... Daar, um, uh, daar is de bom toen gebarsten... en toen is er voor Albert een, een jongen uit het Amerikaanse leger... Uh, in de plaats gekomen, mm. die helemaal niet dansen kon. Enfin, <laughs> ik vraag me, ik kan uren over dat, die tournee vertellen. Maar het grappige is dat Lotte is dood. Freddy Aalbeck, die, die man die de conferences deed, is dood... Albert is helaas dood. Maar die Amerikaanse uh, soldaat, zou ik nog maar zeggen... maar die had wel eens op een toneelschool gezeten of zo... die leeft nog en die zie ik nog regelmatig. Ja? ja? die zie ik nog in Amerika als ik daar ben. Ja, ja. Dat is echt heel grappig. Ja. Ja, ja. En wij herhalen dan herinneringen op aan deze bizarre tournee. Ja, en die leidde door heel Europa. Of alleen door West-Europa, want je had toen natuurlijk nog het uh, IJzeren Gordijn. Ja, we hadden een Duits impresariaat... En um, die boekte ons in, in, overal in Duitsland en in Italië... en veel in Zwitserland. En in uh, Noorwegen en in Denemarken. En, en hier waren je ook heel... Het was een tijd waarin dat nou net heel goed viel. Ja, ja. Dat soort cabaret, dansend cabaret, wat zij deden. Dus um, ja, dat, was, dat was op zichzelf heel leuk. Die Duitse theaters, dat was ook om je gek te lachen... Want, Iedere stad had zijn eigen theater. En vreemd genoeg speelden ze daar overal in al die steden hetzelfde stuk. En dat was een stuk met een geit erin. Dus als wij aan het, bij het theater aankwamen, we zagen we een geit op de binnenplaats staan. Oh god, hier spelen ze weer. Ik ben vergeten welk stuk het was. Maar dan zagen we die geit weer staan. Het ja. was het, het jaar van de geit. Ja. <laughs> en... Um... Ja, wat ik nou niet uh, begrijp, of dat moet je me even uitleggen hoe dat dan zit. Uh, jouw ouders waren acteur. Uh, jouw zus is uh, actrice geworden. En jij wilde per se uh, dansen. Ja. Hoe? Wat? Ja, dat heeft laatst ook iemand me gepraat. Maar dat komt toch voor. Ik, nou ja, had, ook wel, ik had ook wel... Uh, uh, weet ik veel, dokter willen worden. Of zo, had niemand gek gevonden. Maar nu vraagt altijd iedereen, me: waarom wou jij dan dansen? Ja, dat weet ik ook niet. Gewoon omdat ik dat, uh, ja, dat heb ik altijd gewild. Van, van jongs af aan? Ja, van, jo van jongs af aan. Maar ja, in de oorlog, hoef je, je natuurlijk niet te dansen. denken. Toen viel er niet veel te dansen natuurlijk. Maar uh, daarna, ja, toen ik, toen ik voor, weet ik wel, dat toen ik voor het eerst een echte... Uh, balletvoorstelling zag, toen, toen, toen wist ik het helemaal zeker. Toen dacht ik zo, nu is er, toen was er geen weg terug. Maar dat was uh, ballet, uh, klassiek ballet. Ja, klassiek ballet, ja. ja zo ben ik begonnen. Zo. Hm. Uh, iedereen die dansen wil, moet beginnen met klassiek ballet. Ook moderne dans, ik bedoel, dat is de basis van alles. Ja, want Scapino, dat, dat was toen natuurlijk ook al een... Uh... Ja, zeker. En, en, en, daar zaten en, we al reeds morgens om uh, tien uur... waren daar de eerste kindervoorstellingen ja, in Tuszynski. Een... Ja. Ja. <laughs> Mijn vrouw die kan heel goed dat klantje nadoen uh, tussen, uh, voor de voorstelling begon. Ja, ja. En dan uh, tussen de gordijnen uh, ja. het kluintje uh. ja. Ja, nou, ja, ja, ja Ja, zeker. Dat was dat, drie voorstellingen per dag. De, de eerste was morgens om tien uur of zo in Tuszynski. En tegen het eind van de... Van de dag waar je tenen wel door, dan natuurlijk. Dat wil ik wel geloven, ja. Ja, dan ja. kochten we bie reepjes biefstuk bij de slager. En die wond je dan om je tenen heen. En dan kon je de laatste voorstelling nog halen. Echt waar? Zonder, ja. zonder bloedspatten? Uh... Nee, nou ja, dat ging niet door de schoenen heen natuurlijk. Nee. nee. Nee, maar het ja, biefstuk wil ook nog wel... Ja, dat, nee, ja, nee, of, daar gingen ik me niks van. Nee, nee. Wat, wat, uh, hoe was die volgorde? Eerst Capino en toen uh, Lotte Gosler? Of? Ja, Scapino en toen kreeg ik een beurs om in Frankrijk te studeren. En toen, um, nou ja, toen ben ik dus naar Parijs gegaan. En uh, van daaruit, uh, kijk, bij Scapino was het wel leuk, maar um, het, was niet, het, het was niet het grote werk, zal ik maar zeggen. En ik kreeg een beurs om in Parijs te studeren, dus ik was weg. En ik verdiende bij Capino 16 gulden in de maand. Nou, Doe maar. <laughs> ja, dat was een... En dan kon je toch nog <laughs> stukjes ja. van kopen. Dus um, ik, ik hoopte ook wel dat ik eens ergens terecht zou komen... Waar, waar ik meer zou verdienen. En toen kwam Lotte Gosla, Die rekende natuurlijk in Amerikaanse bedragen... En toen verdiende ik 900 gulden in de toen maand. Toen was de dollar natuurlijk Dit nog 4 gulden. Het is vond mijn moeder dus een belachelijk bedrag. En die vroeg aan Lotte Gosler of het niet wat minder kon. Ja. <laughs> maar, hoe? hoe wat, wat was jouw ambitie? Want als je hè, klassiek uh, ballet en dan... Uh, uh, cabaretdans of hoe heet het? Nee, cabaretdans was helemaal mijn, mijn ambitie niet. Ik heb ook nog een, een blauwe maandag letterlijk bij Wim Sonneveld gewerkt... omdat daar iemand een baby kreeg en hadden ze nog één maand te gaan. Dus toen heeft Wim mij gevraagd of ik daarin inbouw wou vallen. Dat was ook weer na Lotte Gosla, veel later. Maar um, het cabaret, het is allemaal... Praten op het toneel, dat is helemaal niets voor mij. Of liever gezegd, andermans woordjes zeggen. Mijn nee. eigen woordjes, dat kan ik nog wel. Maar, maar andermans woordjes... Dat, en, en ja, bij, bij, wat was mijn ambitie? Ja, dat vroeg je. Ja. Nou ja, mijn ambitie was gewoon te dansen. Maar ik wist wel dat ik niet Margot Fontaine zou worden. Dat, dat, dat, dat, dat zo nuchter was ik wel. Maar ik vond het gewoon heerlijk wat ik waar, ook deed. Waar, waar, was dat een kwestie van talent of een kwestie van uh, doorzettingsvermogen? Of, uh... Nee, te laat begonnen en uh, te weinig talent, denk ik. Nou ja, of ook uh, te lui. Kan dat wil zeggen. Ik ook, ja. ja, nee, op, op het laatst. It, it, ik heb toen wel altijd heel hard gewerkt, maar op een bepaald moment. Had ik er genoeg van, zo. Uh, ja, dat altijd, je weet niet hoe zwaar dat leven is. Het leven van een danser of een danseres, dat is iets. Ja, dat is een soort. dat is bijna onmenselijk. Kijk, acteurs die spelen een voorstelling en de volgende dag hebben ze vrij. Ja, dan repeteren ze misschien iets anders of ik weet niet wat. Maar uh, tegenwoordig is dat ook weer anders dan het toen was, omdat je gezelschappen nu meerdere stukken tegelijkertijd spelen. En dat, dat lag vroeger een beetje anders. Maar een danser staat iedere ochtend om tien uur aan de baar. Met dubbel r -E. ja. ja Dus dat is echt uh, een, een fysieke uh, ja, fysiek inspanning. Het, ja, spanning is het ontzettend zwaar. En als je lichaam er niet perfect voor geschikt is... Dan... Um, ja, dan, dan leg je het af. Dan, dan, dan red je het gewoon niet. Ook, niet. ook niet in het corps de ballet. Ik bedoel, dat, dat is gewoon. Het is, ja, het is een heel heel zwaar vak. Ja. En je lichaam moet er helemaal goed voor zijn. Anders dan, uh, heb je te veel blessures en te veel problemen. Het is bijna militair misschien, hè? Zoals, uh, je, ja, je, moet, uh, je wordt afgericht, als het ware. Ja, Zo. nee, maar daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat, dat is, geloof ik. Op, op, op twee of drie na mijn werker is, geloof ik, nog zwaarder. En dat is nog een ander beroep, ben ik nou vergeten. En dan, dan komt al danser. Ja, ja. ja. Zo zwaar is het. Ja. Ja. In uh, 1959 uh, werd, werden jouw zoons geboren, een tweeling. Hè? Ja. En toen ben je ook gestopt met, uh, met dansen? Ja, niet meteen. Ik heb daarna nog wel televisie, op de televisie nog gedanst met Albert. Die, uh, die maakte toen choreografieën, kleine balletjes voor NCRV-programma's. Ik weet niet meer, het was allemaal heel, heel uh, kneuterig om het nou maar zo uit te drukken. Maar ja goed, in die tijd vond iedereen het wel, wel, wel best. En dat heb ik toen nog gedaan, maar toen op een bepaald moment bracht ik het, bracht ik het niet meer op. Nee. Nee. Ik zeg even tegen de luisteraar die misschien wat later heeft ingeschakeld... Uh, en nieuwsgierig is met wie ik nou zit te praten. Dat is Merel uh, Lasseur. Ehm... Uh, Vroeger dus uh, uh, danseres, balletdanseres... maar ook uh, bij het uh, dansensemble van uh, Lotte Goslar. Een uh, uh, dansend cabaret-ensemble. Um, Jij bent uh, de dochter van Meri Dresselhuis en Keeslas. Daarna zal ik het niet meer zeggen, want ja. ik heb gelezen dat je daar een hekel aan hebt. Nee, nee, nee? nee, nee zo erg is het niet. Maar um, nou ja, je wordt altijd de dochter van genoemd. En, uh, ja, uh, dat de, is het. En de zus van. Ja, daar kan ik nog natuurlijk ook wel om lachen. Maar ik bedoel, uh, als je inmiddels ook weer de moeder van bent, dan wordt ja, het natuurlijk uh, tamelijk, uh, uh, tamelijk komisch. En ik, ongetwijfeld zal ik ook nog later de grootmoeder van zijn. Dat zal toch wel, ja. Maar we gaan het straks over, jou, uh, over het uh, verloop van jouw uh, andere carrière hebben. Want je bent daarna uh, als journalist gaan werken voor NRC Handelsblad onder meer. Um, maar we gaan eerst even naar een stukje muziek luisteren. Want dan kan ik intussen uh, bij, bij, uh, bij Max nog geen plaszakken zoals bij de NS. Dus ik, dan maak ik even een sanitaire stop en dan <lacht> luisteren wij intussen naar Clio Lane. Clio Lane, heerlijk. Op een ouderwetse LP nog, Dat moet je horen. me Ah, oh, daar hmm. kunnen, kunnen we de tranen bij in de ogen springen. Ja, dat is zo'n fantastisch leuk mens. Ik heb wel uitzendingen met haar gemaakt, twee. En, uh, en Johnny Denkworth, de man. En dat was on een ongelooflijk aardig mens. Maar bovendien, wat dit, dit lied, dat vind ik zoiets fantastisch. Dat vind ik ook een soort motto. Ja. Yeah. Ga, uh, ga voor ik het niet leven, aan het, het schoonere voorbij. Om het nou maar eventjes iets uh, gedreven te zeggen, maar... Ja, to stop en smell the roses. Begrijp je voor dat je het moment weer voorbij hebt laten gaan. Ja, ja. ja. Nou, ik kan de luisteraar vertellen dat ik... Uh, uh, Merel Lasseur hier in de studio heb uh, horen meezingen. Met dit uh, prachtige lied, inderdaad... Uh, ja, schoonheid. Uh, ga niet voorbij aan wat mooi is, wat, uh, wat lekker ruikt of wat er mooi uitziet. Dat is. Uh, jij hebt ook een lange serie gemaakt uh, over, over schoonheid, hè, wat mensen als ja, schoonheid ja, uh, ja, ervoeren. Ja. Wat, wat is voor jou schoonheid? Behalve dan uh, dit lied van Cleoleen? Wat is voor mij schoonheid? Je kijkt erbij alsof je zegt... Well, heb neem je me niet kwalijk. <laughs> ja, nee. ja, hoe, hoe moet je dat uitleggen? Wat is voor mij schoonheid? Daar kan ik wel twintig antwoorden op geven. Maar he, jij hebt dat uh, aan, aan hoeveel mensen gevraagd? En, wat, en als die nou, allemaal ja. zo reageren zoals jij... Dan, dan komt er weinig verhaal. Nee, daar, daar zit ik even met de mond vol tanden... omdat ik gewoon niet weet waar ik beginnen moet het, het, het, het, het kan, kan iets zijn wat met je, met je kinderen of je kleinkinderen te maken heeft. Ik weet nog dat ik dat... Het, het hebben van kleinkinderen vind ik echt iets... Ik zal er verder niet over uitweiden, maar dat is echt een, ja, dat is echt een geschenk. Dat vind, dat vind ik ook... Dat is ook een soort schoonheid, maar nee, ja... Niet de lasten, uh, maar wel de lusten. Ja, ja dat, dat ook wel, maar, maar ook, ook best wel eens te lasten. Maar um, nou ja, in een theater uh, de vijf tango's van uh, Hans van Manen zien, dat is ook, dat is ook schoonheid. En um, ja, daar moet, moet ik echt lang over nadenken als ik één bepaald antwoord daarop zou, zou moeten geven. Heb je, heb je schoonheid wel eens ervaren in een, in een tekst die je hebt geschreven voor de krant, bijvoorbeeld? Je bedoel je een eigen tekst, hè? Dat, je, dat de woorden zo mooi staan... dat je denkt, nou, dat is... Nou, zo mooi staan. Ik, moet, ik, ik moest gisteren in, in een oude knipsel, uh, dienst, knipselmap bedoel ik, kijken... en toen vond ik een, een stuk wat ik geschreven had... en dan denk ik wel eens... Uh, dan moet ik er wel eens om lachen. Dan vind ik, denk ik wel eens, nou, dat had ik nog... Had ik nog aardig opgeschreven, zal ik maar zeggen. Maar veel dat, dat ik iets van schoonheid in, in mijn schrijven zie. Nee. Was het misschien wel wat je nastreefde? Schoonheid? Nee. Misschien ook. Uh, nou, uh, moet je luisteren. Ik deed, deed de moderedactie voor NRC Handelsblad. Dus uh, het enige wat ik daarin nastreefde was dat. Is nastreefde? Strief? Nee, nastreefde. <laughs> ja. Nastroef. Was, was dat. Um, dat niet alleen vrouwen het zouden lezen. Ik vond het leuk om het wat algemener te maken. En, en, en het ook een beetje die hele mode een beetje tangentiek te behandelen, zal ik maar zeggen. Maar dat ik iets opschreef voor de schoonheid. Nee, nee, die pretentie heb ik niet. Nee, nee. Nee. Als het maar goed is, zal ik maar zeggen. Ja, nou ja, dat is al heel wat natuurlijk. Ja. Maar, maar, hoe kwam het eigenlijk dat je uh, überhaupt in de journalistiek terecht kwam? Nou, mijn vader zei altijd: Jij moet schrijven. En um, vreemd genoeg werd ik eens geïnterviewd door Bibep. In um, Vrij Nederland. Ja, en, uh, en die zei ook. Uh, je moet, uh, jij moet schrijven, zei ze. Waarom, waar, hoe ze daar nou bij kwam, weet ik niet. Maar dat is wel altijd in mijn hoofd blijven hangen. En toen, toen ik, um, nadat ik gestopt was met dansen... ben ik vrij veel televisie gaan doen. Presenteren en, en produceren ook. En um, toen... Uh, ja, in, in die tijd was je dan meteen beroemd. He, want er was maar één net of er waren maar twee netten. Dus als je wat, wat gedaan had, dan kwam er al meteen een blad... om te vragen of je daar een column in wou doen. Je kunt het niet vergelijken met nu. Je hoefde, de, het kwam allemaal aanwaaien. En nee. toen, ben ik, toen ben ik inderdaad gaan schrijven. En toen, uh, ja, toen ik, uh, dan, dan ging je ook modeshows presenteren. Het is allemaal ontzettend oninteressant. En... Um, daar leerde ik ook alle moderedactrices kennen van de verschillende grote kranten die allemaal nog solide dames als moderedactrices hadden en toen zei Eva Penning, legendarische figuur bij NRC Handelsblad, die zei, kind, jij moet mij opvolgen. Nou, zo is het gegaan. Ja. Ja, en toen, kon ik, toen moest ik zo citeren en toen kon ik die map met die columns laten zien. Begrijp je? Dus zo is het, ja, ja. Zo is het gekomen. En heb je ook uh, een tijd gedaan, hè? 15 jaar of zo? Ja, nee, hoe lang? 15 Ja ik, ja ja nou, ik ja, moest ja, ja, geen ja ja dat ja, is waar. ja. ik heb en op een bepaald moment had ik er genoeg van, maar ik zag er zo tegen op om naar Rotterdam te gaan en dat tegen die ontzettende aardige hoofdredactie te zeggen en dan wist ik al dat ze zou zeggen van ja nee, dat moet je ons niet aandoen, want dan moeten we iemand anders gaan zoeken, dat is zo gedoe. Dat ik ben eigenlijk te lang gebleven daar naar mijn eigen zin, maar nooit echt spijt van gehad. Nee, nee. Ik wil het met jou ook nog hebben over iets heel anders. Uh, jij bent ook bestuurslid van de uh, wat was het? Uh, Vrijwillig. Uh, Stichting Vrijwillig Leven. Stichting Vrijwillig ja. Leven. Ja, um, dat, ja dat, dat is iets totaal de, anders. Uh, ja, dat is heel wat anders. Wat dat kan je wel zeggen. Ja. Nou, dat is opgericht in de tijd um, dat Drion, professor Drijon. Uh, een, een stuk schreef, ik geloof in NRC, en um, die begon erover dat er zoiets zou moeten zijn als een laatste wilpil. De pil en, van uh, Drion. Uh, ja, de pil van Drion, maar goed. Inmiddels probeert iedereen dat om te dopen naar de laatste wilpil, omdat er, uh, niemand langs mijn hand meer weet wie Drion was, behalve de mensen die er natuurlijk mee bezig zijn. En, um, en om het even samen te vatten, het is uh, een, uh, een, een pil die, het, uh, die euthanasie uh, mogelijk maakt. Ja, uh, en, ja. Een, een pil die mensen uh, zou moeten kunnen krijgen... waardoor ze de zekerheid hebben dat als ze uit het leven zou willen stappen... om wat voor reden dan ook... dat ze dat zouden kunnen doen zonder daar iets dramatischer... Uh, mee te doen, of, of zonder te, te voor de trein te moeten springen of, of van het dak. En um, ik ga er zelf van uit dat als mensen zo'n pil zouden hebben, dat ze veel minder aandrang zouden hebben om, om, om iets uh, definitiefs te doen. Omdat ze de zekerheid zouden hebben dat ze het zouden kunnen doen als, het, als ze het wilden. En um, nou ja, daarom heb ik daar, ik heb me daar geloof ik in de tijd bij aangemeld, dat weet ik niet meer. Ik zit overigens niet in het bestuur, maar in de adviesraad, dat zijn er heel veel mensen hoor. Maar uh, ja, daar sta ik heel erg achter. Ja, en, en, en, en uh, hoe ben je daar dan uh, bij betrokken geraakt? Uh, ja, moet je me eerlijk zeggen dat ik dat niet meer weet, of... of ik geloof dat ik ervoor. Ik had me aangemeld als lid, denk ik. En toen uh, heeft de voorzitter een, een, een adviesraad uh, ingesteld. Waar toen ook uh, Job Cohen nog in zat. En daar, daar, daar ben ik in terechtgekomen. Ja. En ik heb toen wat, vaak wat geschreven voor het blad. En, en, en uh, nou ja, zo, uh, zo zit ik daar nog aan vast. Ja. Dus het gaat om. Uh... Ja, het recht op een waardig levenseinde. Als... Ja, ik... En, en, en, en dan niet de, de arts die dat beslist, maar je, de, ja, nou Dat je gewoon zelf wel uitmaakt of je... A, ondraaglijk leidt of B, om een andere reden... gewoon vindt dat je leven voltooid is. En ik, ik zie dat zoveel, nu, vooral nu ik ouder word... zoveel om me heen, van mensen die zeggen... Het hoeft gewoon van mij niet meer. Ik, ik, ik, ik ben iedereen tot last. En ik schaam me daarvoor en ik vind het ook niet meer. Ik word morgens, morgens wakker en heb ik spijt dat ik wakker word. Ik, ik, ik hoef niks meer in het leven. En um, dit, ik, ik zou het zo heerlijk vinden om niet meer wakker te worden. Nou ja, dat soort men, die, die mensen dat die dat niet zelf kunnen bewerkstelligen of zelf het heft in handen kunnen nemen. Maar daarvoor afhankelijk zijn van een batterij... van mensen die dat allemaal goed moeten keuren... en dan nog het weer niet willen doen. En dan moet je weer naar een andere dokter... en dan moeten er nog weer drie doktoren bij komen. Ik denk dat, dat je veel eerder geneigd zou zijn om het niet te doen... als je de mogelijkheid had zo makkelijk als die pil innemen. ja. ja. Be beleg ik het duidelijk uit? Ja, ja, Hoe komt het, denk je, dat, dat het zo'n uh, beladen onderwerp is? Dat het inderdaad uh, met, met zoveel uh, regels en, en uh, ja, morele uh, gedachten nou ja. omgeven is? Kijk, het zijn allemaal dingen die, die vroeger natuurlijk niet bespreekbaar waren. Zoals zoveel andere onderwerpen... Uh, in de maatschappij vroeger niet bespreekbaar waren. Ik bedoel, vroeger... Neem het voorbeeld maar met mij. Vroeger vertelde je toch niet aan een kind... waar een baby vandaan kwam. Dat waren heel bijzondere gezinnen... waar dat, waar dat wel verteld werd. En nu is alles bespreekbaar. En bovendien zijn er ontzettend veel oude mensen. En iedereen wordt veel ouder dan vroeger. Dus dat, dat verschijnsel van... Um, ja, ik wil niet meer leven. Dat treedt veel meer op. Omdat die mensen uh, veel, laat ik dan maar zeggen, veel te oud worden. Mm. Ja, nee, dat is een heel raar, ik, raar ik was raar raar ergens dat, dat, dat je vindt dat, dat het ook zonder uh, dat het iets met leeftijd te maken uh, heeft. Uh, nou ja, er is ja, nu dat... weer een nieuwe groep onder, uh, uh, opgestaan die vindt dat je vanaf je zeventigste de beschikking zou moeten kunnen krijgen over die pil. Maar ik denk vanaf mijn zeventigste, en dan ben ik daar toevallig overheen... maar um, waarom vanaf je zeventigste, dat kan net zo goed op je... dat kan wel op je vijfenveertigste zijn. En ik heb wel eens begrepen dat kinderen met kanker... ook, ook vaak uh, in, in vooruitstevende ziekenhuizen uh, gevraagd wordt wat ze willen. En als die kinderen het niet meer willen... Dat, er dan ook, dat ze dan ook geholpen worden om het nu maar even zo uit te drukken. Dat zal niet een wijdverbreid uh, iets zijn. Nee, je moet er niet aan denken dat het je overkomt nee. met je kind. Maar um, ja, er zijn natuurlijk zulke verschrikkelijke situaties. En, en, en ik vind niet dat iemand anders daarover moet beslissen dan jij. En dan zal het maar, misschien zal het dan maar een jaar te vroeg zijn of zo. Maar goed, wat, wat moet je een jaar lang... Je ziet toch al die treurige mensen overal zitten in, in verpleeghuizen... En, en waar dan nu weer allerlei crisis over zijn... omdat er niet genoeg geld meer is en er niet genoeg mensen zijn en zo. Oh, ik word er helemaal akelig van als ik eraan denk. Dus ik, ik wil me daar nou maar best voor inzetten. Maar ik weet dat het net als met, uh, met abortus dat gaat. Ja, ik maak het niet meer mee, die pil. Je maar, hebt hem niet zelf? Nee, maar <laughs> ik vertrouw wel in, de, in die zin wel op mijn, mijn, mijn arts. Ja. ja, het gaat natuurlijk ook uh, ja, om de band die je met een arts hebt. Ja, ik uh, maak me er geen zorgen over. Dat het me, dat, dat het me niet zou uh, lukken als ik dat zou willen, laat ik het zo maar noemen. En ik, ik, mijn moeder was daar ook heel pertinent in. En ik ben altijd nog ongelooflijk blij dat hij in haar slaap vertrokken is en op een moment dat ze verder nog, nou, 97 was natuurlijk wel behoorlijk oud, maar uh, ik denk dat reestijd. ze, ja, maar, maar ik denk dat ze misschien liever een paar jaar eerder had het ook wel goed gevonden, maar um, ja, dat, uh, dat je niet hoeft te lijden en niet iedere ochtend wakker wordt met het idee, wat is er ook alweer voor vreselijks, mm. ja. Merel Lasseur, het, uh, ja, werd het aan het eind toch nog een beetje een, een zwaar praatje. Maar wij beëindigen de uitzending altijd met uh, het uh, doosje vol geluk. Want uh, nachtvluchten van uh, Omroep Max uh, van zaterdag uh, 8 oktober 2011... is al uh, bijna voorbij. We zetten de landing in. Uh, ik geef jou nu het, uh, dat prachtige doosje. Ja. Dat is van... Uh, uh, mysterieus doosje. Ja, een mysterieus doosje. Een doosje vol geluk. Dan vraag ik jou om met dit uh, pincetje een kokertje eruit te pakken. En daar... Uh, Dan mag je dat straks voorlezen wat daarop staat. Dan uh, ga ik alvast uh, de titelrol doen. Van uh, deze nachtvluchten. Uh, de techniek was in de handen van Anne Bakema. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling Nora Romanesco. Presentatie Frank van Dijl. En dan luisteren we even naar wat meer. Nee, dat is de gebruiksaanwijzing. Je moet even zo'n kokertje eruit halen. Wat, wat moet ik hiermee doen? Even zo'n kokertje met de prinset eruit halen. En daar staat een tekstje op. En dan uh, mag je dat even voorlezen. wacht huh. <laughs> dat ingewikkeld <laughs> Nou, het zo ingewikkeld is. Het houdt <laughs> toch ook, vind ik. Ik nou ja, Heb wel ja, dan. breldoog? Um... Ik heb hier een. Uh... Ja, geef me even de leesbril. Dat had ik om vijf uur vanmorgen niet Zit je bij, bij de hand. Ik voor te lezen. Dat is <laughs> ook weer niet te bedoelen. Men zoekt het geluk vaak zo ver. terwijl de wijze natuur het vlak bij ons in ons eigen hart heeft gelegd. Nou, is dat even fijn voorwoord. Dat woord? is een mooie, ja. een mooie afsluiten. Dank je wel. Ik, ik blijf bij Why don't you stop and smell the rose. Dat is ook een hele mooie. <laughs> Die hebben we van Clio Leen gehoord vandaag. Dank je wel, Merel Lasseur. Dank je. Ja, het is altijd spijtig te moeten melden dat een bevlogen en veel geprezen collega is overleden. Dat eh, radiopresentatrice Meta de Vries overleed afgelopen donderdag aan de gevolgen van een ernstige ziekte. En van september 2005 tot september 2010 was Meta de Vries werkzaam bij Omroep Max. Ze was wekelijks te horen in het zaterdagavondprogramma Easy Listening en het zondagochtendprogramma Meta op Zondag. En ze is ook bij ons te gast geweest in Nachtvluchten Zomercocktail op 19 augustus 2006. Daarom willen we hier bij Nachtvruchten van Max ook even stilstaan... bij dit verlies met een kort in memoriam. Wij mochten als dj alles zelf samenstellen. En dat was eindeloos leuk natuurlijk. En verder is uh, Radio DJ ongeveer het leukste vak wat er is. Want er is zo ontzettend veel geweldig mooie muziek voor alles en voor iedereen. Juist op zondag, Meta de Vries. Radio 2. Meta de Vries met Easy Listening. Dit is Max, Radio 2 is over. En dit was de allerlaatste Easy Listening. Het was prettig om te maken en we hebben dat allebei met heel veel plezier gedaan. En u krijgt een hartelijke groet van Immerschade van Westrum en Meta de Vries. Show radio, like me. In memoriam Meta de Vries, de radiovrouw in hart en nieren, overleed afgelopen week. Ze is 70 jaar geworden. Voor de delen van herinneringen aan Meta kunt u naar onze site gaan. Dat is www.omroepmax.nl Vragen of opmerkingen over onze uitzendingen? Ik verwijs u graag naar onze site nachtvluchten.fm Daar vindt u alle contactmogelijkheden. Links van onze gasten en de terugluisterfunctie. Ik wens u een prettig weekend en ik hoop dat u volgende week weer luistert. Dan zit Nora Romanesco weer hier. En straks komt het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Tot ziens. Dag.